gediend van het vroege kerstbezoek. En heeft de politie gebeld. En de dronken lab verklaarde ook, hij had erg veel gedronken En niet, we komen helemaal niet meer herinneren van dit voorval. En hij kon dus met een dagvaarding op zak naar huis. En hij moet zich dus later voor de rechter gaan verantwoorden. Nou ja zeg, het zal je maar gebeuren. Dat je niet inderdaad van ik ga naar de wc. En daar zit zo'n dronken kerel die je helemaal niet kent. Met muts van, hallo, ken ik u? Hmm. Nee. Nog even terug op Patricia het komen Wat wilde ze zelf nou? Omdat nou, ze, als nou ik, oudste... ik las dus dat zij... Uh, uh, zoals bij Carlo en Irene vertellen ze dat ze, ze, ze zou best een soort opera willen zijn. Maar daarnaast yeah. uh, wordt ze heel misschien uitgenodigd. als oudste vrouw die in de Playboy heeft geposeerd. Oh, dus er is, er is een, een klein klaar. kansje dat dat gaat gebeuren. Okay. Spannend. Dit was Toebalk, op de radio straks. Natuurlijk, Goedemorgen Zandvoort, lijf vanuit Hoogland. Later, hoi. hoi! Tot zover, het ritme van ZFM. Via de kabel op 104.5. En in de Eter op 106.9. Straks meer. Zie, FM. Maar nu eerst het NOS-nieuws van 10 uur. Gert Gluck met het NOS-journaal. De autoriteiten in Rusland houden er rekening mee dat het treinongeluk van gisteravond is veroorzaakt door een aanslag. Een exprestrein van Moskou naar Sint-Petersburg liep uit de rails. Daarbij kwamen zeker 25 mensen om het leven. Er zijn bijna 100 gewonden. Eerder werd een hoger dodental genoemd, maar dat is door de autoriteiten gecorrigeerd. Naast de rails is een krater van een meter doorsnee gevonden. Dat kan volgens de autoriteiten duiden op een bomaanslag. Ook het feit dat een van de wagons alle ruiten zijn gesneuveld wijst daarop. De afgelopen jaren zijn in Rusland vaker aanslagen gepleegd op treinen, onder andere door rebellen uit Tsjetsjenië.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 Pierre Kartner schrijft volgend jaar de Nederlandse inzending van het Eurovisie Songfestival. De Tros heeft hem als organiserende omroep gevraagd om een Nederlandstalig lied te schrijven. De Tros omschrijft Kartner als een van Nederlands grootste componisten... en het meest geschikt om een Nederlandstalig nummer van internationale allure te maken. De 74-jarige Pierre Cartner is vooral bekend om liedjes als Het kleine café aan de haven... Huilen is voor jou te laat en het Smurferlied. Het is nog niet bekend wie het Songfestivallied gaat zingen...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 Wat het precies is. Toeneinkjes eh, We slachten en zo. Uh, bijvoorbeeld. Dan, uh, vijf en uh, half elf. Dan ja. uh, komt opnieuw het rode kruis uh, afdeling Zandvoort te zijn eigen zelfstandigheid verdedigen en dat wordt dit gedaan in de naam van Ivo Bos, penningmeester van uh, het rode kruis en binnenkort ook van onze club. Ja.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 Janke door het diepste dal. naar iedere stad een nieuwe val. En dan weer...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 die dumpen hun dieren nog steeds. Maar nou, die mogen logeren op de Velu. Zo. Ja, zoiets. Ja, ja. Nee. Maar Jolijn, uh, je noemde onder andere het merk Vrolik En uh, die kattenmoes, dat is ook een bepaald merk. Maar mogen het ook andere merken zijn? Dat mag wel, maar in principe het liefst die uh, Vrolik en die koer met moes, van wat ik al uitlag. de honden krijgen. Dat het is, die die Vrolik is ook heel makkelijk te breken. Dus dan hoef je ook niet een hele vrolijk. In één keer bij zo'n hond erin te stoppen. En die koe met moes. Dat schijnt zo uh, geweldig lekker te zijn voor katten. Uh, ja, het, is het is heerlijk. Daar zijn ze allemaal gek op. Ja. en dat, Een pilletje erin. En die beesten schijnen het heel goed te eten. Nou, mijn kat niet hoor. Mijn kat die haalt het pilletje eruit en legt het ja. hier opzij. Nou ja goed, dat is hun ervaring.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 I just keep living for dreams And it's not what I mean I mean it's not what it seems I just keep living for dreams Got to write a class yeah. And I'm out of control Got to write it in an ad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 Dus wij hebben aangedrongen om een strenger sanctiebeleid voor de afdelingen die dit eh, nalieten. En ook om eh, bestuurdersaansprakelijkheid wat meer uit te nutten. Die mogelijkheden hebben, heeft het landelijk bureau al lang. Alleen, eh, zij hebben eigenlijk altijd verzuimd om dat instrument van tafel te houden. Eh, het punt van de vrijwilliger. Eh, We willen de vrijwilligers eh, automatisch lid laten maken. Ja, dat had, daar hadden wij al lang in voorzien.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 ...naar de prikcentra, maar nee. Ja, ja de, de klok gaat een beetje dringen... ...maar ik wil toch van de gelegenheid gebruik maken. ...en ik dacht dat je dat zei. Ivo is ook onze nieuwe penningmeester <laughs> van je. Dat klopt, ja. Ja. Ja. Ja. ja. En nu kunnen we hem even pakken. Hè? Nou, in die hoedanigheid <laughs> zit ik hier niet. Nee, maar <laughs> ja. oh, dat wil je ook niet. Nee, ik, eventjes wel een vraagje. Hoe ja. kijk je dan uit? We hebben een nieuw bestuur... ...en uh, hebben jullie al vergaderd ondertussen?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 En er zijn een heleboel thema's die wij op dit moment moeten oppakken. Maar ja, het is de eerste honderd dagen. Daar mag je ja. over nadenken welke kant je op gaat. Wat ik zo jammer vind, en daar zou een keer hard aan moeten worden getrokken... ...dat er nog heel veel mensen zijn die niet eens weten dat Zandvoort een lokale omroep heeft. Ja, ja. ja. daar moet flink in de bus geblazen worden, Tom. Dus leven de PR. Ja, ja. Okay. Bedankt Dank. voor je komst, Ivo. Graag gedaan. Heel veel Jullie sterkte bedankt. met de beide besturen. Dankjewel. Het boek is zoek, het boek is zoek, het grote boek is zoek, het is zoek. Het boek is zoek, het boek is zoek, ik zoek in elke boek, elke boek. Sinterklaas, hij heeft het gisteravond gezien. Hij zat erin te lezen, tot een uur of half tien heeft het weer weggelegd in een of ander boek Nu is het zoek, het grote boek, De dus start het onderzoek Start het onderzoek Het boek is zoek, het boek is zoek Oh zorg dat je het vindt, dat je het vindt Het boek is zoek, het boek is zoek Het grote boek van zin van de Sint De brieven van de kinderen worden in het boek bewaard het boek krijgt altijd mee als Sint gaat rijden op zijn paard Zo onthoudt hij alle wensen heel erg goed Nu is het zoek, het grote boek Sint weet niet wat hij moet Hij weet niet wat hij moet Pas, ah, pas, dat komt goed Maar ik ben geen zorgen, Sinterklaas Dat komt helemaal van elkaar Plus Piet, ik het wel We zochten werkelijk overal de hele dag Waar we ook keken, er was niemand die het zag Maar toen riep Spurwiet, makker staak uw wil geraas Het boek ligt onder de keuze van die lieve Sinterklaas Ooooooooh Het boek was zoek, het boek was zoek, het boek was zoek Het grote boek was zoek, het was zoek Het boek was zoek, het boek was zoek, het boek was zoek Ik zocht in elke hoek, elke hoek Het boek was zoek, het boek was zoek, het boek was Pas op, waar staat u wildgeraas? Wildgeraas. Want het boek is terug. Het boek is terug. Het boek van Sinterklaas. Sinterklaas, voeda!